Goedenavond allemaal, ik ben ik weer Yvonne Hagenaar, Yvonne Hagenaar Routelband, ja. ik doe er altijd maar mijn meisjesnaam bij. <coughs> ja, ik hoop dat jullie allemaal weer een uh, heerlijke week hebben gehad en uh, ja, dan wilde ik graag weer beginnen. Mag ik je verzoeken om, uh, om eventjes uh, verbinding te maken met het licht, maak de verbinding met je navelchakra, haal het licht naar binnen. En denk er even aan dat je je voeten stevig op de grond zet. Want ja, we hebben er niets aan dat je zomaar wegvliegt. Dus voeten stevig op de grond. <kijkt> Kijk of je ze niet gekruist kunt neerzetten in je handen, ook niet. En adem rustig in. En houd de adem even vast. En adem rustig uit. En doe het nog een keer. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En luister. Naar het kloppen van je hart. Adem rustig uit. En adem rustig in. En visualiseer met je gesloten ogen een kleine witte stip voor je. Maak hem maar groter en groter. En ga daarin zitten. En je mag je ogen open houden, of open doen, of dicht houden wat je zelf wilt. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. En al wat ik heb... Zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Want ja, je bent een ziel en je hebt een lichaam. En van daaruit kunnen we over allerlei onderwerpen spreken. En graag wil ik je helpen je te herinneren aan het licht in jezelf. en zo was het een keer dat eh, na na de na de ineenstorting van eh, de twee eh, de, de Twin Towers in New York, dat korte tijd daarna dat we onverwachts in, in, eh, naar, naar New York moesten gaan, er was een beurs en ik wilde absoluut niet naar die plek gaan waar uh, die, die, die twee torens hadden gestaan. Ik vond het een beetje op, um, ja, een beetje spektakel. En ik wilde er dus eigenlijk gewoon helemaal niet heen. <lacht> misschien ook wel een klein beetje, nou, ook het, het denken van, ja, kan ik dat wel aan? Die pijn die ik daar misschien zou voelen van de mensen. Maar ja, het gaat zoals het gaat en, en je bent daar dus en... Ja, je gaat er toch heen, want je denkt toch altijd, ja, zak hier, altijd nog. Zou ik er nog wel eens een keer terugkomen? Dus we maken inderdaad van de gelegenheid gebruik om naar Ground Zero te gaan. Want ja, toch wil ik er wel heen gaan, want ik wil het wel voelen. Toch, achteraf. En ik ben ook blij. Dat we dat toe gedaan hebben, dat we die beslissing hebben genomen. Dat is eh, ongeveer een, een paar maanden nadat het gebeurd is. Hè. Ze zijn dus bezig met het opruimen van de puin. Er staan grote hekken omheen, waar je doorheen kunt kijken, een soort kippengaas. <coughs> en dan staan we dan en ik. Bedenk toch om me te gaan verbinden met, met wat daar geweest is. Iets wat plaatsgevonden heeft in het verleden, kan ook in het heden gevoeld worden. Is het is ook mogelijk om het in een toekomst te zien. Alles bestaat uit één moment, het moment van nu. Maar in ieder geval, ik sta daar dus. En ik merk weer, ik merk hoe eenvoudig het is om het te verbinden met de geluiden van die 11 september in 2001. Ik besluit me te concentreren op de mensen die die, ja, bezig waren om weg te vluchten. Ik verbind me daarbij, maar ik blijf toch bij mezelf. Verbinden met is opgaan, in, maar toch blijf ik bij mezelf en laat me niet meeslepen door het verdriet en de ellende van de mensen. Ik voel veel verwarring en verdriet en onbegrip, maar vooral ook woede. Want ik besef ook wel dat het niet zo moeilijk is om op deze gedachte te komen. Iedereen spreekt daarover in die tijd. Maar voor mij gaat het erom om afstand te nemen van de woede en alles wat daarbij hoort. met de bedoeling om dan juist te horen en te voelen om tot een acceptatie te komen van het hele gebeuren om tot een begrijpen te komen ik zou willen zeggen, je, je kijkt er bijna klinisch naar je kijkt er naar alsof je het van grote hoogte ziet want ja het hele universum is immers liefde. En hoe plaatsen we dan dit gebeuren dat toch negativiteit in zich kent? De werkelijke werkelijkheid reikt immers veel en veel verder dan wij met ons denken kunnen bevatten. En misschien is het ook wel goed om dit wat ik geschreven heb, om... en wat je ook kunt lezen op een website als je dat zou willen. Maar om dat nu te zeggen, nu in 2007, dus vijf jaar later, ja, in feite zes jaar later dan, dan 2001, maar ik, ik was er zelf in 2002, in, in juli 2002 om dan na, die, na een aantal jaren daar toch meer afstand van te kunnen nemen ook voor de mensen die hiernaar luisteren er is een ander denken voor nodig een, een denken zonder negativiteit een denken dus dat slechts liefde in zich heeft ik zeg slechts omdat het Iets volslagen normaals is, dat je vanuit de liefde kunt denken, in mijn optiek. Dus is daar een bedoeling mee, Waar, waarom is dat? Maar om in het waarom te gaan zitten en het te willen weten, dan kom je er niet achter. Pas als je het los kunt laten en voorkomen kunt accepteren. En het denken kunt vasthouden in jezelf, van alleen maar... Die universele liefde, dus de liefde met een hoofdletter, dan is het mogelijk om in het gevoel te komen waarom. Dit is dus een denken dat ontstaat, maar dat begrepen is dat de ander nooit schuldig is. Ik weet dat is een ontzettend moeilijk begrip voor heel veel mensen, maar hoe langer, hoe meer mensen begrijpen dat, en die hebben de moed genomen, die, die hebben gewoon het moment genomen in zichzelf, ik ga dit proberen te begrijpen, ik ga het gewoon doen, ik ga eraan om deze zin te begrijpen, de ander is nooit schuldig. En ook hierin, In deze vreselijke gebeurtenis. En inderdaad, de ander is nooit schuldig, om daarover na te denken, daar kun je echt levens en levens over doen. En ik heb het wel eens eerder uitgesproken, heeft mij in 1991, geloof ik, 1991, anderhalf jaar gekost, voordat ik zo ver was, dat ik dat kon begrijpen. Ik neem aan dat het nu in deze tijd veel sneller gaat. Nu is er van alle kanten, krijg je impulsen om deze begrippen eh, tot je te nemen. Toch is het mogelijk dat je dit begrip van de ander is nooit schuldig ook ineens kunt begrijpen. Misschien ben je er al zo mee bezig geweest en valt het kwartje ineens. dus nu in jouw leven, in dit leven. Het enige wat je zou kunnen doen, is de keuze in jezelf te maken, om het te willen begrijpen. Om het als het ware los te laten. Want ik kom erop, dat, dat ontstaat in mezelf. Dan ben ik in staat om, om van alle dingen de betekenis te zien. Ik zou bijna zeggen, de achterhalen. Maar de grotere betekenis te zien, waarom iets is zoals het is. Er wordt wel gezegd, inderdaad, het is daarom. Het is nooit waarom, het is daarom. En in dat daarom kunnen levens van denken voorbij gaan. Maar goed, ik ga verder. En misschien wil je wel met me meedenken. Wil je met me meegaan in de gedachten, in mijn gevoel van mijn gedachten? Stel, stel dat je nu, nu met mij meegaat naar een moment wellicht duizenden jaren geleden, dat er een groep mensen was in een bepaalde samenleving, beschaving zouden we ook kunnen zeggen, want alle vormen is een samenleving of toch ook een beschaving die mensen met elkaar samen zijn en je weet het niet misschien in een religieus eh, getinte bijeenkomst misschien zaten ze onder de sterren en filosofeerden ze over het leven misschien waren ze in trance. Misschien waren ze aan het nadenken. Aan het mediteren hierover. En hadden met elkaar besloten. Omdat ze zoveel van elkaar hielden. En ook bij elkaar wilden blijven. En op het moment in hun evolutie. Ergens in de verre toekomst. Met elkaar verder willen gaan. In hun evolutie. Stel dat die afspraak vijf, zevenduizend jaar geleden gemaakt is of misschien nog wel langer maar laten we, nou, noem maar wat zevenduizend jaar geleden noemen dat ze toen de afspraak met elkaar als zielen met elkaar gemaakt hebben om eens in hun leven met elkaar die hele groep mensen misschien van een heel volk, of misschien van een, een, een dorp, of een, wat, het, wat het dan ook zou zijn, of een stam, met elkaar verder te gaan. En laat ik het zeggen, dat als het moment kwam waar ze in moesten stappen, in hun ruimteschip, nou, ik ga het maar een beetje overdrachtelijk neerzetten, dat ze dan daar allemaal instapten, iedereen en dat ze zo weer aan hun volgende, aan hun verdere evolutie konden werken, met elkaar, zoals de afspraak was. Stel, zo'n grote groep, van drie tot vierduizend mensen. Stel dat deze groep, Steeds maar weer terugkomt op aarde, maar onafhankelijk van elkaar. De een maakt die ontwikkeling door, die maakt die ontwikkeling door. En zo hebben ze ieder, al die mensen hebben hun eigen levens, hun verschillende levens. Misschien kruisten ze elkaar af en toe, misschien ook niet. En deden allemaal hun eigen ervaring op. Maar wisten vanuit hun diepe zielen weten dat, er, dat ze met elkaar een afspraak hadden gemaakt om als groep gezamenlijk verder te gaan. Ze wisten dat het moment die zielenafspraak eens zou gebeuren. En ze maakten de, afs, de, af, de afspraak om als geheel en met elkaar en niemand uitgezonderd de keuze te maken om gezamenlijk hun eigen grote stap in hun eigen evolutie te maken met elkaar. Dat houdt in dat er op een moment in hun evolutie hier op aarde, waar ze allemaal op deze aarde geboren zouden worden. De een woonde hier, de ander woonde daar. Dat, ze dus de, dat, dat de mogelijkheid geschapen diende te worden dat deze groep als geheel over zou gaan. En dat ze dus hun lichamen hier op aarde zouden achterlaten. En de ziel, als grote groep ziel, het universum zou ingaan. Dan kun je je voorstellen, daar was wel wat voor nodig. Als je een afspraak maakt, dan, hoef je, dan visualiseer je die. En je gaat daarin zitten, dan wordt die afspraak gematerialiseerd op het moment dat ze toen de afspraak maakte. In een, op een punt in de toekomst. Dat zou een moment zijn waarop al die zielen dus, zoals ik net al zei, al behoorlijk aan hun eigen ontwikkeling op aarde, aan hun eigen bewustzijn op aarde hadden gewerkt. Kun je je voorstellen hoe dat gaat? En dat je dat als mens helemaal vergeet? Want het ziel, die weet dat Absoluut nog. Dus als stoffelijk mens leefden zij hun leven en vergaten de loop van de jaren, als stoffelijk mens dus, hè, en wilden het maar al te graag vergeten, dat ze een afspraak hadden gemaakt met elkaar. Een zielenafspraak. De ziel, die goddelijk is, en die zich verbinden kan met alles in het universum, voelde dit en spoedde zich naar de plaats waar de overgang plaats zou vinden. En veel mensen denken dat toeval niet bestaat, maar het valt je toe. Ze waren daar op dat moment. Sommigen niet en sommigen wel. De stoffelijke mens, echter, dus de zielen die dit wisten van binnen, maar toch die stoffelijke mensen, echter, duwden het weg en leefden zijn of haar leven op aarde. Die was misschien net getrouwd. Had misschien net een jong gezin. Net kleine kindjes. Had misschien net promotie gemaakt. Ging misschien net trouwen. Was misschien blij dat het nu eindelijk goed gaat. Kortom, een gewoon een gewoon leven, zoals iedereen. Dus ja, met welke reden dan ook, ze wilde zich als stoffelijk mens niet meer herinneren. En ze kon het zich ook als stoffelijk mens kun je dat niet meer herinneren. Ja, tenzij je dus, en dat kan ook iedereen hoor, tenzij je dus weet hoe je via je wortelchakra, je eerste chakra, terug kunt keren in je vorige levens. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Kun je je voorstellen dat deze stoffelijke mensen, die dan op dat moment, die drie, vierduizend mensen, op die 1e september overgegaan waren, en sommigen in opperste verwarring, in de astrale wereld aankwamen, wanhopig terug wilden naar hun geliefde op aarde. Want dan zit je nog te veel vast in dit stoffelijk leven, dan herinner je je nog niks hoor van je zielenafspraak. Kun je, je voorstellen dat ze, dat ze alle in die astrale wereld vol liefde werden opgevangen en te rusten werden gelegd en begrepen dat de ziel geen pijn kent en toch uiteindelijk begrepen dat de ziel alleen liefde in zich kende? En voelde dat die ziel zich weet te verbinden met het universum, met de lichtkracht. Ja, daar was wel wat voor nodig. Om tot die gedachte te komen. En dan zijn er in die astrale wereld, zijn er zo ontzettend veel mensen, zielen, die deze engelen mag je het ook noemen deze mensen opgevangen hebben. Negativiteit bestaat niet. Stel, nou doe ik een groot beroep op je voorstellingsvermogen en ook een beroep op je dat je je oordelen los kunt laten. Stel dat er één ziel uit die grote groep van zo 7000 jaar geleden uit die, uit die grote groep van 3-4000 mensen de keuze hebben gemaakt om zich te lenen om deze taak om die mensen in één grote groep over te laten gaan dus die taak op zich namen om deze hele groep gezamenlijk over te laten gaan. Om daardoor hun karma als groepziel te volbrengen. In het, in het universum is alleen maar liefde. En alles heeft liefde in zich. Zie je dat je, als je de emotie loslaat, en misschien kan dat na zoveel jaar ook wat gemakkelijker. dat ook de mensen die schuldig waren, hm, zoals dat gezegd wordt, misschien uit, deel uitmaakten van die grote groep zielen van 7000 jaar geleden. Die dan zeiden, dan zullen wij het doen. Ja, ik doe wel een beroep op je, hè, op je voorstellingsvermogen. Maar kijk eens of je zo kunt denken. Het is een denken zonder wanhoop, maar met de vrede in jezelf. Die zielen, wat ze ook in dit stoffelijk leven, dus de daders, hè, zoals dat hier genoemd wordt op aarde, wat ze ook in dit stoffelijk leven ook naar voren brengen, wat ze ook uiten, de taak op zich genomen hadden om aan deze karmische afspraak te voldoen. Het is aan ons aan ons eigen denken en je kunt zelf de beslissing nemen om je niet te laten meeslepen door de Harde woorden die door hen gezegd zijn. En je niet te laten meeslepen door de emotie van de televisiebeelden die op ons afkwamen. En die een ontzettende wanhoop en woede in zich hadden. Maar kijk of je het kunt opbrengen. Om vanuit dat moment, laten we zeggen zo 7000 jaar geleden... Dat die, werd, dat die afspraken gemaakt werden. Kun je het opbrengen om in deze gedachte mee te gaan? En niet uit te roepen, ja, zo kennen we er nog wel in? Kun je openstaan om tot deze andere gedachten te komen? Kun je het loslaten om niet meteen te roepen dat dit vergoelijken is? Want reken maar hoor, ook de daders leefden hun leven en ook zij dienen aan het leven aan hen zelf verantwoording af te leggen. Ook zij zijn verantwoordelijk voor alles wat zij doen en hebben gedaan. Alles is karma. En nog steeds geldt dat in deze tijd ook nog steeds. Dan kun je rustig nog steeds je liefde en je begrip en je acceptatie, zo je die hebt, sturen naar deze grote groep. Zonder te oordelen. Daar denk ik dus allemaal over na, terwijl we dus achter de hekken staan en zien op dat moment in 2002, in juli 2002, dat ze vrachtwagens af en aan rijden met allerlei puin. En ik bedenk me dat het nu ook gaat... Om de mensen die met mij naar die, naar die vrachtwagens en al die, naar dat crown zero kijken. Al die mensen die met mij zo door die, achter die hekken staan. En die staan te kijken naar de werkzaamheden. Ik probeer liefde naar ze uit te stralen en zo'n gevoel van wanhoop en verdriet te laten oplossen in henzelf misschien krijgen ze er iets van mee en dat gaat ook om de mensen die die laatste resten weghalen van die twin towers en ik voel dat ik juist aan hen ook gevoel van begrip en liefde wil geven, ze te laten begrijpen dat alles liefde is en dat angst en verwarring niet bestaan, want juist in hun verwarring zijn mensen zo kwetsbaar, om toch het negatieve toe te laten. Ik moet zeggen dat ik toch vond dat er een andere sfeer was in die tijd. En ik ben daarna ook nog een paar keer in New York geweest. En ja, het is anders dan die jaren daarvoor. Misschien ligt het wel aan mij hoor, ik, ik weet het niet, maar dat gevoel had ik gewoon. Het is anders. De mensen zijn ook veranderd hierdoor. Het heeft ook een ongelooflijke impact op de mensen zelf gehad. En het is ooit eens een keer gezegd. Ik, het, er zijn, het moeten toch mensen zijn die dat ook gehoord hebben. Ik heb dat eens een keer gehoord. In mezelf. Bij anderen. Ik weet het gewoon niet meer. Maar het was begin jaren negentig. Dat, dat ik hoorde dat eh, het begin van de... Oorlog tegen terroristen zou beginnen in New York. In het begin van een nieuwe eeuw. En toen dacht ik, oh, dan moeten mijn kinderen niet daar gaan studeren. <laughs> dat is het eerste wat je dan denkt. Daarom weet ik nog dat ik die gedachte had. Ik ging dat onmiddellijk verbinden met mijn eigen emotie, uiteraard, toen. Maar ik vind het altijd prettig om... Ik doe het niet altijd hoor, maar heel vaak wel. Want ik had toen echt wel begrepen dat er een, een reden voor was dat we toch naar New York moesten. Niet alleen natuurlijk voor die beurs, want er zit altijd een andere bedoeling achter, wil ik niet zeggen, maar een andere bedoeling aan. Om ergens te zijn. En ik vind het dan ook prettig om, om in een meditatie of gewoon met het nadenken... Want ik hoef daar niet eens over te mediteren. Ik dat dat zeg ik eigenlijk onzin om dat te zeggen. Maar gewoon als ik... een beetje zo zit of... Uh, ik lig even te rust of wat dan ook. En me dan te verbinden... met de aarde. En nou, inderdaad, we zaten in een, ho in een hotel met... Uh, ja, ik weet niet hoeveel verdiepingen. En ergens heel hoog bovenin. En um, dan hoorde je dat verkeer daar beneden... En, dacht ik, ja, het maakt helemaal niet uit, want uh, ik lig en ik kan me rustig met de aarde verbinden. Dat gaat langs, uh, ik lag op het bed, dat gaat langs het bed, langs de muren, huppakee, zo de aarde in. En zo zie ik dat voor me. En dan voel ik me alsof, ik, alsof het is gewoon zo, dan ben ik verbonden met die plek, met die aarde. En dan voel ik ook de warmte rond mijn navelchakra groter en groter worden. En dat spreidt zich uit in mijn gedachten, in mijn visualisatie over het hele land. En zo lag ik dus even te rusten in mijn hotelkamer in die stad. En dan hoor ik, dan sta ik het weer toe om even rustig te luisteren. En ik dacht, ach, laat ik het maar weer eens opschrijven. En dan snel grijp ik naar een pen en een stuk papier, om op te schrijven wat er uit mijn gevoel naar boven komt. Als ik daar dan mee bezig ben, dan denk ik, ja, dit zijn zulke eenvoudige gedachten. en Nou, zou ik het eigenlijk wel opschrijven, het is zo vanzelfsprekend. En op dat moment vind ik dat dus ook zo, want het is zo normaal, zo vanzelfsprekend. Maar... Terwijl ik dus zat na te denken over het onderwerp van deze lezing. En ik dacht, ik ga het gewoon wel nu zelf in de hand houden. Het gaat nu even niet over een ander onderwerp. Ik wil het gewoon hier heel graag over hebben. En toen kwam ik vanzelf eh, dit verhaal tegen. Wat ik dus, de, de, de tekst tegen die ik opgeschreven had. En ja, dat, dat valt je dan ook toe. Dus ik zag het als een aanwijzing... Dat het erbij hoorde. En dat kan ik heel rustig bekijken hoor. Helemaal niet emotioneel van. Oh wat goed dat mij dit toevalt. Nee dat, dat is gewoon zo. Het is, uh, ik zie het als een vanzelfsprekendheid. Want je, je, je zendt iets uit. En ja dan krijg je gewoon alles wat erbij hoort. Krijg je dan gewoon erbij. <laughs> en zo had ik dus dat papiertje gevonden waar ik het op geschreven had. En ik had erboven geschreven. Tijd om de brug te slaan. Dus ja, ik lag dus daar in mijn hotelkamer. En ik greep dus naar een pennetje en een stuk papier... om op te schrijven wat er uit mijn gevoel naar boven komt. En daar hoor ik. En dat vind ik dan zo apart, want ik ben er nooit op uit... Om te horen of mezelf, want dat weet je eigenlijk wel. Maar toch kwam het, eens, hoorde ik zeggen. En het maakt niet, en, en maakt het uit wanneer leefde je, leefde je je leven in dit land. En ik moet zeggen, toen ik deze woorden opschreef, toen wist ik het gewoon. En dat wil ik toch wel even melden. Ik, eh, we waren eens een keer ergens, eh, ook in Amerika, en mijn kinderen waren nog klein. en Ik wist niet zo heel erg veel van de Amerikaanse Indianen, maar mijn zoon die heeft daar een ongelooflijke be belangstelling eh, voor. Altijd gehad, vanaf het moment dat hij heel klein was, tot heden ten dagen. En ik vertelde hem, hij was nog heel klein, en ik zeg, nou, ik heb toch vannacht een vreemde droom gehad. Ik zeg, ik was op een, op een berg. Ik zeg, ik kon, van boven kon ik precies zien waar dat, waar dat was. En ik maak een tekening zo van, van Amerika, zo grof op een stukje papier. En ik zeg, en hier was die berg. Hij zegt, bij welk land, mama, zegt hij, bij welk land? Ik zeg, nou, hier heb je Californië, daar zo, daar, daar, daar, daar was het. Ik zeg, dat was een hoge berg. Toen zegt hij, dat was Mount Shasta. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat was Mount Shasta. Ik zei, nou daar weet ik niks van, nooit van gehoord. Heeft hij er een kaart gehaald. <tok> Toen zegt hij, kijk, dat was een berg waar de indianen hun, hun, uh, hun uh, inwijdingen, hun ceremonieën deden. En daar ben je geweest. En ik zeg, nou ik ben daar een vrouw geweest, dat, dat weet ik. Dat, dat vonden ik in die... Nou ja, ik, ik noemde dat toen nog een droom en ik weet dat het een kleur was, dus ja, nu zou ik zeggen, het is een uitreding. maar ik kende, die, ik kende die woorden wel, maar ik, ik, het sloeg niet op mij, dacht ik altijd, toen. Maar ik vond het heel boeiend dat uh, zo'n klein jongetje dat gewoon helemaal wist en ik wist helemaal niet dat hij dat wist. Maar ik zal verder gaan, dus inderdaad, eens en het maakt het uit, wanneer leefde je je leven in dit land? Met je hele ziel heb je ervan gehouden. Je ging op in de trilling van dit land. Voel de trilling weer en ervaar wat het bij je doet. En dan komen er allerlei beelden en gebeurtenissen, en je hersens werken daartussendoor ook nog, en dan weet je eigenlijk niet meer of het nou is wat je ziet, of dat het fantasie is, of wat het dan ook is, maar je ziet dus, je ziet voor je ogen dat het land wordt overspoeld, als het ware zou ik kunnen zeggen, dat het land de afgelopen paar eeuwen geleden overspoeld werd door mensen op het juiste moment er was plaats genoeg voor allen een slechts enkele wilden oorlog de meesten de meesten waren gelukkig om een donkere periode achter zich te laten. Veel, heel, heel veel hebben ze achter zich gelaten. Ik heb het er niet bij geschreven, maar ik wist dat daar Europa bedoeld werd. Veel hebben ze in Europa achtergelaten. Familieleden, verdriet, misschien sombere toestanden, armoede. Misschien de zucht tot avontuur. Wat zal het zijn? En dan hoor ik toch... Slechts enkele wilde oorlog, slechts enkele waren negatief bezig. En het karma van het oorspronkelijke volk hield op te bestaan. Het oude volk, dus het oorspronkelijke volk, de Amerikaanse Indianen zoals ze nu genoemd worden, en het nieuwe volk, dus de mensen uit Europa, dienen samen te gaan. Deze twee groepen mensen dienen een brug te slaan. En misschien stoffelijk niet, maar vanuit hun zielenopdracht, vanuit hun Vanuit hun diep, vanuit hun ziel, dus vanuit hun innerlijk weten, komen ze tot een beslissing. Er bestaat geen negativiteit, alles is karma. Eens zal de tijd komen. Om met het innerlijke oog alles te aanschouwen en over de dingen na te denken, en velen zijn er al aan toe, doch kennen de weg niet. En het begrijpen en absorberen van hun angst kan tot dienst zijn. Adem, adem tot diep in het middelpunt van de aarde. En geef aan alles dat je tegenkomt, je totale liefde. Voel, voel diep in jezelf wat het met je doet, en laat het los. Velen in deze stad voelen zich ongelukkig en voelen de druk van negativiteit in zich. Ze zijn niet in staat om het om te buigen, maar hun harten schreeuwen om hulp. Voel in hen en straal liefde uit. Zullen het inademen. Nu, na zoveel jaren, lees ik dit weer terug en ik vind het eigenlijk zulke mooie woorden. Maar ik weet nog zo goed dat toen ik dat opschreef, dat ik dacht, ja, nou, dat is toch heel gewoon. <lacht> ja, gek is dat. Je leest het terug, je hoort het terug en denk je, ja, wat is dat toch mooi, want het is inderdaad waar. Het kan zo'n verschil maken voor mensen, hoe je ze tegemoet komt. Er waren ook altijd mensen die hier zeiden, oh ga je naar New York, het is gevaarlijk en moet je dit hier moet je niet gaan en daar moet je niet en dat. Nee, ik weet dat gewoon niet. Ik ben altijd iedereen heel vriendelijk tegemoet getreden en we hebben nog nooit wat meegemaakt. Ook hier in Amsterdam niet hoor. maakt zo'n verschil als je iemand vriendelijk of aardig tegemoet treedt en gelukkig bent in jezelf en dat je van die liefde wat je dan hoort, dat je, de, dat je zoiets krijgt wat je dan opschrijft, het geluid, uit, het geluid van de stilte, dat het inderdaad zo is. Als je die liefde gewoon naar buiten uitstraalt naar anderen, dat ze het als het ware opeten. Mensen hebben er zo'n behoefte aan. Het is toch niet zo heel erg veel moeite om je medemensen met een vriendelijke lach of met vriendelijke ogen tegemoet te komen. Er zijn zoveel mensen die zo in verwarring zijn, die niet meer weten wat liefde is, die wilt om zich heen meppen, die denken dat ze het grootste gelijk van de wereld hebben. Heb daar mededogen mee, want eens, eens zullen ze zich naar het goede richten, eens zullen ze zich naar het licht richten. Nu verwijten ze nog alles en iedereen om zich heen. Maar ze zien nog niet in dat ze het zelf zijn. Ze hebben het over zichzelf als ze klagen over de ander. Het is altijd zo. Altijd. Ze willen neerleggen bij de ander, wat ze zelf tekortkomen. En zijn dan ook niet bereid om naar zichzelf te kijken. Maar het Goede zal altijd overwinnen. Als het niet in dit leven is, dan is het wel in een volgend leven. En het licht, het Goede, het, de God, God, het universum. Noem het. De omnicreativiteit heeft alle geduld van de wereld. Die weet dat het licht altijd zal overwinnen. Dat is sterk. Niet het kwaaien. Het stelt niks voor. Het maakt zo'n lawaai. Maar het zijn er maar een paar. En die maken met elkaar zo'n kabaal. En hoe ver laat jij je meeslepen? Hoe ver laat jij je gaan dat je je daar druk om maakt? Vind je dat je daartegen moet vechten? Nou, ga je gang. Doe wat je moet doen. Of denk je nu, eindelijk eens een keer in dit leven, er moet toch een andere manier zijn? Dan laat ik nu eens met mededogen naar deze mensen kijken. Hoe hebben ze het zo ver laten komen? En toch is het gebeurd. En die keuze mogen ze maken. En ook zij komen de mensen tegen die die ervaring weer nodig hebben in hun leven. Ja, het is eigenlijk zo eenvoudig. Dood gewoon in het licht gaan staan. Gewoon die beslissing nemen. En je niet gek laten maken door van alles en alles om je heen. Niet gek laten maken door de kranten, door de televisie. Door op verjaardagen mee te gaan met de, de verhalen. Of over, over inbraken bijvoorbeeld. Want weet je wat je dan doet? Weet je wat je dan doet? Je bent eigenlijk bezig. Om iets te visualiseren. Je visualiseert als het ware een inbraak in je eigen huis. Je staat het als het ware toe. Het is ook een metafoor voor het inbreken in jouzelf. Dus let op wat je, wat je zegt, let op wat je denkt. Ik heb de vorige keer gezegd, het is niet belangrijk wat je eet. Het is gewoon een beslissing die je neemt of wel of niet vlees te eten of wat dan ook. Maar het is belangrijk wat er uit je mondje komt. Hoe zeg je die woorden? Spreek je met woede in je stem? Spreek je met liefde, maar een, een geniepigheid binnen in jezelf die toch gelijk wil hebben? ik ben daar ook geweest hoor. Ik ken alle kronkels. Ik heb ze allemaal gezien in mezelf. Dus ja, hoe kun je een ander oordelen of veroordelen? Je kunt er alleen naar kijken. Je kunt er alleen naar kijken en denken. Nou, uiteindelijk zal de liefde overwinnen. Altijd. Ja, en ik... ik ik heb ook wel eens gezegd, ja, je kunt er helder in kijken, hè? dat kan ik wel met een voorbeeld geven. Ik geef bijna altijd hetzelfde voorbeeld. Stel dat jij de jaloezie bij jezelf hebt opgelost, die is er niet meer. Het heeft je misschien heel veel moeite gekost en misschien ook wel een paar levens, maar uiteindelijk heb je ervoor gekozen om dat eens een keer aan te pakken. En je niet meer gek te laten maken door je eigen jaloezie. Ja, maar dan komt door die ander. Nee, jij besluit om jaloers te worden. Je geeft toch niet alle kracht aan die ander dat die gaat bepalen hoe jij gaat denken. Dus stel dat jij op een bepaald moment jezelf bij kop en kont hebt gepakt en aan de ploeten bent gegaan na bent gaan denken over jouw jaloezie. En je pakt het aan en je weet precies hoe je daarmee om moet gaan. Je denkt vanuit de liefde en je vergeeft jezelf en je hebt het begrepen. En je bent zo opgelucht, het geeft zo vrede in je hart en dan kijk je om je heen en wat zie je tot je grote verbazing. Dat er heel veel mensen zijn waarvan jij dat in het begin niet wist, voor die tijd niet wist, die nog steeds zo jaloers zijn. Jij kijkt dus als het ware, nou het is helemaal niet als het ware, je kijkt dus helder in die ander, jij hebt iets opgelost en je herkent het nog in de ander. En zo kun je dat dus met alle onderwerpen, alle illusies van de aarde zien dan ben je dus inderdaad in staat om helder in de ander te kijken, helder in de ander te voelen. Dat en over die liefde spreken, dus het bij jezelf komen en voelen, alles met die grote liefde van het universum te maken heeft: respect, de liefde, het elegant omgaan met je leven, met de mensen om je heen. Je niet meteen beledigd voelen, maar op een elegante manier moet toch kunnen, hm? Dat is dus wat ik zo graag vertel aan mensen. <laughs> en in feite vertel ik je niks nieuws, want je wist het allemaal al. En altijd zeg ik toch ook wel weer, vergeet het maar allemaal en kom er zelf maar op. En misschien is het mogelijk om nog eens na te denken over wat ik in het begin van de lezing vertelde, over een andere vorm van denken. Kijk maar. Dus op een andere manier ook weer het leven met het leven omgaan. Nou, en dan hoop ik weer dat je een prettig uurtje hebt gehad. En eh, nou, dat je hierna ook nog met plezier mag luisteren. Dat je een heerlijke week mag hebben. Dat je iedere dag opstaat met het gevoel: dit gaat weer een grandioze dag worden. Ik blijf altijd gezond. Ik bepaal zelf mijn leven. Dit is wat ik wil. En dat gun ik je zo van harte. En heel graag bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dag.